De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is in Den Haag twee keer opgepakt bij een protest van Extinction Rebellion. Activisten wilden aan het begin van de middag de A12 bezetten, maar werden tegengehouden door de politie. Daarop verspreidden ze zich op wegen in de omgeving. Thunberg zat met een groepje op een weg langs het Malieveld. Na een paar minuten werd ze opgepakt en afgevoerd. Later op de middag kwam ze terug en ging op een zebrapad zitten. En ook dat protest was van korte duur.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 Het Israëlische leger heeft het lichaam van een van de gegijzelden gevonden in de Gazastrook en teruggebracht naar Israël. Het gaat om een 47-jarige man die op 7 oktober werd ontvoerd vanuit een kibbutz. Israël zegt dat de terreurbeweging islamitische hem heeft vermoord.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 En het weer, het is zonnig met ook wat sluierbewolking. Het is 21 graden op de Wadden tot lokaal 25 graden in Brabant en Limburg. Komende nacht wat regen, morgen is het weer droog met soms wat zon en 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Een stad met een tijd meer. Ik zou zeggen welkom en goedemiddag. Hier is weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM Entertainment. Vier tot klokjes van zeven uur. Dit was Peter Marnier in Amsterdam. Ja, daar ben ik geboren. En we gaan verder met uh, de formatie Sidekick. En zij hebben het over lekker dansen. lekker dansen? Jouw zwarte benen draaien in het rond, lange haren zweet Dat waren dan de formatie Zoutkik en uh, de broers uh, ja, Fred en uh, Ron. En ze hadden het over lekker dansen. Wij gaan eventjes uh, naar de, ja, de bananenboom. Ja, en uh, dat met uh, Honkara en Shaggy en Banana. Girls from near and far, I request me banana. May all the gals dem banana for me. Right. Do all of them I request me banana. They like come and them now wan go home. Give them one time, two time, them want more. like hey. come and them now wan go home. Give them three times, sometimes them want four. like come and them now wan go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. Huh. She tell me she come straight from Colombia. So I recommend uh, my banana. Thank you, your mama said. <laughs> <than maniana. laughs> I stand my so me do it. I so me do it, so me do it, so me do it. And gyal, tell me, some me banana sweet. Them wow. say the lent and size me them way You know see? Girls from near and far all request me banana. Me a de the gyal them banana farmer. The whole of them all request me banana. They like come and them nuh no want go Give them me one time, two time, them want more. They like come and them nuh no want go Give them me three times, time them want four. Like, come on, in I wanna go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana, and Japan. I ring up before now, ask direction. Them, walk, come chill from me plantation. Two girl from France so dem to <laughs> say, Them, walk, share, wanna miss away. Miss say miss me miss away. Grab me banana, I tell me it's sweet Them say, we, them say, we, them say, we. Me say, la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me, de other girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana. They like come on and no I go home let it one time two time them one more they like come on and no I go home let it three times some time them one four they like come on and no I go home hey me saiday me say me saiday me saiday me say yo they like come on and no I go home uh -huh. i and he a ring half a phone some galawa keep it discreet them no want them man find out them are doing hey. them are sneak out into a panfit Girl, climb up for me banana tree. Yeah. I saw so she do it, I so she do it, saw so she do it, saw so she do it. So she Grab she me she banana, asking for party uh, uh, She said she up and taste Let me tell oh, you why. Oh, gosh. girls from near and far I request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them I request me banana. They like come and the hey, they the want go They give me one time, two time, they want more. Oh. They like come. No one go. Give me three times, sometimes they want I come on and no one go. home. said, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Miss Sedem, Kangara en Shaggy en Banana. En uh, ja, zoals beloofd... Uh, ja, gaan, we, gaan we terug naar de jaren 80 en in de disco met... De Formatie Noodweer. Ik heet Jan en ik kom elke week... En in het weekend in de discotheek. Dan sta ik altijd uren in een hoek geluid... Ik heb vanavond mijn haar geveund Iedereen staat te springen on the floor. Maar ik stelt de show in de disco Maar als ik bij ze sta, dan zeg ik niks. De laatste kreeg iemand mij van achter het beet. Alma, het was een gozer als verkleed. Maar toch komt de dag dat ik een van die stoten paak. Want ik heb de Durex in mijn achterzak. Allerex, oh oh, rollo ro, ro, ro, in de disco. Durex, oh, andere in de disco. Allerex, oh oh, do, rollo ro, ro, ro, in de disco. Voor wandelen, schoonlo in de disco, in de disco, in de disco, disco. Goedenavond hier in deze gezellige discotheek! Disco disco, wow! Disco disco, ik heb aan de linkerhand een enorme stapelplaat! Die gaat helemaal doorheen vanavond! Disco disco, disco disco, disco disco disco disco disco disco disco disco, disco. disco, disco, disco. Zo! Dat was even schrikken, maar goddank opgelost! Knappe kop, hè! Ik... Ja, dan keer een verzoekje wel een zekere Jan. Zullen we kijken, Jan? Ja, dat, dat kan. Ik als dj heb een enorme bal boven mijn neus. Daar moet ik wel wat aan doen. En dat allemaal tot zoveel tot zoveelste van het jaar 1983. DJ J. Wilser. Genoeg geluid. We gaan de muziek maken. En voor de kant van mijn persoon nog dit. Joep, doe je aan de mazzel. Er gaat ie weer. Onorex op Ovo. in De Visco. Turex op Andes. in De Visco. Onorex op Disco! Disco! De da da Disco! Vanaf deze plek wens ik jullie een fantastische nachtlast. En als je niet gaat slapen, dan ga je natuurlijk wel wat anders doen. Je weet wel wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig met de chocolade. Wat zegt hij, Jan? Ja, jongens, zal je denken. Ja. Rijd we niet naar huis, bloggen piloten. En we, hopen, we hopen dat je ouders naar weg staan als in Duitsland, anders sluiten misschien wel wat. Maar wijs bezoeken op de weg, Er kan van alles oversteken. Egels, egels, oude vrouwen, racefietsen. van alles. Wel op de Wat moet al stroken. De dwarswegen, de opgaande en de neergaande lijnen. De dwarslijnen, alles. Let op, let op. Ik, op, op ik raak... Ja, geweldig. 1983, noodweer in de disco. En dat allemaal uh, uit een vervlogen jaren. En wat we hier hebben, dat is ook een eentje uit de vervlogen jaren. Van, de, ja, Kenyon. En Kenyon heeft het over uh, als ik maar bij jou ben. Entertainer voor u tot de klok is voor 7 uur. Ik zou zeggen, graag je verzoekje aan. Via www.zrwmartiesten.nl En dan gaan wij hem draaien. In Italië is er lasagna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 Een hokje in Las Vegas in Nevada Ik heb nog foto's van Shanghai en China Het is wel prachtig daar niet van Maar ik ben als jouw man al meer dan tevreden Want na twee weken caviaan en champagne Heb ik meer dan genoeg van al die franje vrouw als jij Maakt me mijn leven dan blij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 ...van mijn leven. Jij bent alles voor mij. Alles voor mij. De nummer 1. De entertainer van You Dutch op 5. Brian Voet. En uh, alles... Ja, en volgende week uh, dan uh, horen we haar hier in de uitzending van Entertainment for You. De nieuwe van Marlani. Entertainment for You. In het hoofd, in het hart. Een te gekke plaat. Dit is mijn leven. Onder de vraag, gaand om mijn hoofd. Ik heb steeds weer opnieuw voor jou moeten kiezen.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 Ja, deze prachtige nieuwe zinger van Marlaan en dit is mijn leven. Hey, ja, volgende week gaan we het erover hebben. Dus uh, hou ons in de gaten. Volgende week dus uh, zaterdag tussen uh, 5 en 7. En wij gaan naar, de, ja, naar Friesland. André Kooistra en uh, mag ik een, een kus van je lenen? Alleen liep ik jou tegen het lijf Donkerblauwe ogen, gewoon een lekker wijf Nu wat weken later, weet nog steeds niet hoe het moet Maar vanavond ga ik het vragen, dus luister nou maar goed Mag ik een kus van je lenen? Je krijgt hem zo weer terug Mag ik een kus van je lenen? Ja, ik beloof je krijgt hem straks weer terug Als ik het jou gevraagd heb, ben ik een gelukkig man. Je kus heb ik in bruik, leent voor zo lang als ik maar kan. Vanavond zie ik jou weer en dan geef ik hem terug. Ik weet nu hoe ik het vragen moet, dus luister nou maar vlug. Mag ik een kus van je lenen? Je krijgt hem zo weer terug. Mag ik een kus van je lenen? Ja, ik beloof, je krijgt hem straks weer terug. Mag ik, mag ik een kus voor je lenen? En dat allemaal gezongen door André Kooistra. Hey, ja, zeker. Hey. Hey, um, ja, vorige week hadden we natuurlijk de uitzending van... Uh, ja, Zandvoort voor jou natuurlijk. En daar was deze man ook uh, te zien. Emil Baars. En hij werd nu uh, ja, eigenlijk over leven. En tot ene voor u tot de vlogjes van 7 uur. Blijf lekker bij... Leven, het leven duurt maar even, dus geef wat je kan geven. Dan zit het tegen en kies je de verkeerde rij. En moet je met je nieuwe pak door de regen? En verlies je de loterij. Blijf dan in jezelf geloven. Het leven is zo kort, geniet ieder moment. Het is zo voorbij. Met wie je het liefste bent Volg jaar. leven, Emile Baars. Ja, en, uh, ja hè, geweldig. Hey, en um, we gaan uh, naar de nieuwe single van Jan Ketterberg. En uh, ja, als ik twintig was, ja, <laughs> dan wist ik het wel. Als ik Van Kettenburg en als ik twintig was en ik ga een verzoekje draaien en dan gaan we gelijk eventjes bellen natuurlijk met Martijn. En uh, dat verzoekje is afkomstig van Miranda, die vraagt me aan voor de broer, en schoonzus, dankjewel daarvoor en uh, voor de WIP hier in Rotterdam. En uh, voor de rest, iedereen die zit te luisteren, moest een plaatje zijn van Janneke de Roo, ik heb genomen en als ik weg ga... Ze deelden de dag en ze deelden de nacht. Zij was zijn droomvrouw, ja, zij gaf hem kracht. Hij voelde haar liefde waar hij alles voor liet. Maar donkere wolken, die zag hij niet. En op een dag zat ze steeds op de baan. Ze staarde naar buiten heel diep en heel lang. Ze wou hem niet zeggen en dat bleef het toen bij. Maar diep in de nacht kwam ze bij hem en zei. Tot stortte volledig in na jaren van liefde voelt hij zich alleen. Hij vroeg haar toen: liever, wie is dan die man, die je liever als mij hebt, vertel het me dan. Alles voor mij. Ze liet hem toen achter met heel veel verdriet Het enige wat hij nog kreeg was een brief Ze schreef ik ben ziek en het heeft toch geen zin Ooit zie ik je daar waar ik binnenkort ben Als ik wegga dan moet je niet huilen Jij blijft voor altijd bij mij. Mijn liefde die geef ik en het liefste dan bleef ik voor altijd. Maar eenmaal is alles voorbij. Als ik wegga, dan moet je niet huilen. Want jij blijft voor altijd bij mij. Dat was hier dan, Janneke Dero, en als ik weggaat dan moet je niet halen, aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En aan de telefoon hebben wij Martijn van Denbroek. Goedemiddag. Hallo, een hele goeiemiddag. Goedemiddag ja, Martijn. Hoe is het? Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ben uh, ja, weer volle bak uh, aan de slag. Ik ben vannacht teruggekomen uit de Filipijnen, dus uh, oh, okay. nu, moet, nu, moet weer, ja. nu moet weer geld verdiend worden. Dus, uh, dus, dus je zit nog een klein beetje in de jetwerk? Ja, nou, ik moet zeggen, ik, heb, ik ben eigenlijk een hele makkelijke slaap. En uh, ja, het is voor mij nu gewoon kwart voor zes in plaats van uh, kwart voor twaalf. Zo, moet, zo zie ik het maar. Ja, het ja, is uh, een stuk warmer dan hier, uh, als het goed is. Ja, en, ik, en, ik, en ik moet heel eerlijk uh, zeggen, ik, uh, ik heb vandaag geen jas aan gehad, Dus uh, ik vind het alles uh, meevallen. Het is heerlijk weer hier ook. Ja, nou ja het, het, je, je lichaam is het hier gewend in ieder geval. Die denken van, hé, hey, ik ben weer terug. Zo is het. Je, bent, je, bent, je zit sneller in het ook dan dat je wilt, hè? Ja, ja, ja. Nee, maar goed, ik denk dat de temperatuur flink wat hoger leggen als hier in, uh, momenteel. Zeker. Ja, absoluut. absoluut. Want, want wat praten we dan over? Ja, echt wel 35 uh, ja, graden. Maar heel, heel anders warm dan in, uh, in Nederland, hoor. Ja, ja, ja. Ja, goed, dan is het wel uh, uh, dat je zegt uh, goed insmeren en uh, ja, een beetje afdekken. <laughs> en, en vooral uh, nat houden, Ja, ja, ja. ja. Dat is vooral. Zeker weten. Hé, hey, maar jij hebt een nieuwe single deze avond? Ja, klopt ja. Met, uh, mijn debuutsingle. 17 ja. uh, januari is hij uitgekomen. Je, hij is alweer een tijdje is uit. Ja. Ja, ik ben hartstikke blij mee. Hoe, als, ik, uh, als ik zie en hoe <tieft> die nu nog uh, gedraaid wordt op de radio. Ja, dat is ja. gewoon hartstikke leuk. Ik ben heel blij mee. Ja, want hij, uh, hij is goed beluisterd ook op Spotify. Uh... Klopt, ja, vergeleken met, met uh, YouTube. YouTube is niet zo heel veel uh, bekeken, maar Spotify, dat, dat is gewoon hartstikke goed voor een eerste single. Ja, ja, ja, ja ik, ik zeg altijd, Spotify is natuurlijk makkelijk, uh, heb je altijd bij de hand, op je telefoon of waar dan ook. Ja, klopt. En, en uh, ja, YouTube uh, hangt er toch vanaf wat voor pakket dat je hebt. En uh, ja, de filmpjes die kosten nogal wat data, dus ja, ik denk dat, dat, dat het een beetje daaraan ligt. Ja, en het is ook... Kijk, bijvoorbeeld uh, jonge mensen... Ja, die gaan niet een videoclip op YouTube bekijken... Die zetten een uh, nummertje die is leuk in hun playlist... En die komt dan eentje naaf, komt die keertje voorbij. Ja, ja. Zo gaat dat, hè? Ja, ja. En TikTok, doe je daar wat mee, of niet? Nou, ik moet zeggen... Ik heb uh, afgelopen maanden heb ik wel een paar keer iets, uh, iets geplaatst. Ja. En, uh, maar ik ben niet, uh, niet heel actief, hoor. Ik, uh, ik, ik zet er soms zelfs wat op... en Het wordt dan uh, bekeken, maar... Echt ja. uh, koppers erop zetten of uh, zingen, nee, dat, die, dat je, je, ben, uh, je bent geen verwend TikTok'er? Nee, nee, nee. Maar uh, ik sluit niks uit, ik sluit niks uit. Nou ja, uh, het kan nog, hè. <laughs> Voor je het weet is er wat anders in de markt, hè. Ja, ik, ik zag dat uh, Wesley Broenkorst, uh, die doet ook sinds, uh, sinds een paar aantal maandjes doet die TikTok'en heeft. Ja. al uh, een aantal duizend volgers, dus het gaat toch wel hard. Uh. Ja, ja, het is momenteel hot, hè, dus... Zeker weten. Ja, dus uh, ja, uh, ik, ik, ik bedoel, uh, er, er wordt ook al een, een, een TikTok uh, top, top 40 gemaakt. En een TikTok weet ik veel van alles en nog wat wordt ervan gemaakt. Dus... Klopt. Ja, dus uh, ja, ik zou niet te lang wachten, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, klopt. Hé, hey, maar um, ja, deze avond, hoe is die ontstaan eigenlijk, uh, Martijn? Nou, ik, ik zing nu, ja, ik denk een kleine twee jaar. En op een moment gaan mensen toch wel vragen. Ik kom een keer met een singeltje. Ja. En het was ook de tijd, uh, was gewoon daar. En toen dacht ik van nou weet je, uh, wie, ga ik, uh, wie ga ik vragen om dat uh, te schrijven en produceren. En dan zit toevallig de boomstudio van uh, Frank Verkooijen. Ja. Die zit ja, letterlijk tegenover de werkplaats waar ik werk. Dat ja, dus, dus dus is dus een thuissituatie. Dus ik dacht weet je, ik stuur hem gewoon een bericht en kijk of hij wat uh, voor me kan doen. En eigenlijk een week later zaten we aan de tafel. Ja, en zo is dat een beetje ontstaan. Ik wilde geen koffer, ik wilde wel iets voor, me, voor mezelf, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, dan zijn het gewoon gaan schrijven en uh, de melodie erbij. En eigenlijk uh, toen ik het hoorde, zeg maar, toen uh, had ik al zoiets van, ja, uh, niet meer niks meer aan doen. En uh, gewoon uh, gaan het op deze manier doen. En uh, ja, het heeft goed uitgepakt, gelukkig. Ja, want uh, er zit ook een, uh, een clip bij, hè? Ja, klopt. video clips zitten bij mijn eigen vriendin. Speelt er toevallig van ook in. Dat is ook wel grappig. ja. Ah, dat is, uh, ja, dat is altijd leuk om hem uh, dan uh, om, om sowieso terug te kijken dan. Ik heb hem zelf al uh, een aantal weken niet, uh, niet meer uh, gezien. Maar misschien ga ik hem vanavond nog wel eens even kijken. Want het is ja. ook wel leuk. Kijk, in principe voor mij hoeft het niet. Naar nou, Frank zijn, nee, videoclip hoort erbij, ook voor uh, tv Oranje onder andere. Ja, nou, ja, ik ben klopt. eigenlijk wel blij dat ik het gedaan heb. Het is ook wel leuk om het om terug te zien. Hè. Ja. Ja, maar zeg ik, het is ook, uh, ja, toch, toch een, uh, als je eigen vrouw erin speelt, iets voor later, is ook leuk. Ja. Weet je, het is, het is altijd, uh, ja, to, to, toch trekt het op de een of andere manier, als je, als je uh, wat, wat ouder bent, uh, ja, dan krijg je toch altijd de foto's nog eventjes terug, of filmpjes, of, uh... Ja, ik vind het wel, wel grappig wat je het zegt over trouwen. Ik heb toevallig uh, vorige week op de Filipijnen mijn vriendin een huwelijk gevraagd. Oké. Okay. <laughs> ja, to Geweldig. Ja, to ja toevallig ja, ja, het inderdaad. Gefeliciteerd. <laughs> ja, dankjewel. Ja. Ja, ja. Nee, uh, was het echt een verrassing? Of, uh... Ja, nee. Eigenlijk iedereen, uh, iedereen wist het. Behalve uh, ja, mijn vriendin. Uh, die wist van niks. Dus ik had uh, van tevoren van alles geregeld. En natuurlijk een mooie ring. Ja. En uh, ja, het moment was gewoon daar. En uh, ja, gevraagd. En uiteraard ja, gezegd. Ach, gelukkig, gelukkig maar. Goed, voor hetzelfde geld zegt ze nee nee, hoor. Nee. nee, nee, Nee, Ze willen ook heel graag trouwen, dus. Nee, maar dat is, uh, ja, dat is altijd leuk, ja. Zeker. Weet je, een en, uh, ja, uh, eh, ver weg en uh, mooi weer inderdaad en, uh, ja. Het speelt, het speelt uh, allemaal mee, dus zulke dingen vergeet je ook nooit meer, dus. Nee, het is wel, uh, is het ook op film vastgelegd en zo. Nou, toevallig had ik zo'n uh, zo GoPro, zo'n kleine vierkamer oh, ja. mee. Dus ja. Ik had voor, voor de ze kon wel even een paar fotootjes uh, maken. Nou, natuurlijk een aantal foto's uh, gemaakt. Op een gegeven moment had ik hem op film gezet. Ja. En had ik uit uh, tussen de rots had ik een uh, doosje vandaan. Aha. Ja, dat had ze nooit verwacht. Dat had ze nee. nooit verwacht. Ja, heerlijk. Ja. Zeker. Weet je, dat is uh, ja, dat vind ik altijd een leuke, uh, leuke aangelegenheid. Ja, ja, ja. ja, het was spannend, maar achteraf. Uh, ja, het had niet anders gemo gemoeten, denk ik. Nee, nee. Hey, en, uh, nou ja, dat is uh, uh, te meer reden om daar uh, ook nog een leuk nummer over te laten schrijven, natuurlijk. Ja, nou, ik ben wel uh, volop bezig met, uh, met zangles. Dan ga ik weer dins, ga ik dat ook weer oppakken. Ja. ja. ik wil echt ook wel een beetje toe uh, naar de levensliedjes. echt wel een beetje de, de vollere, mooiere muziek, zeg maar. Kijk, feestmuziek vind ik ook hartstikke leuk. Ja. Ja, hoe, hoe meer... Uh, uh, ...zanglesje krijgt... Hoe, ...hoe beter jouw stem ook wordt... ...en ja, dan kan je ook wel wat meer uitdagingen aan. Dus ja, wie weet ja. komt er binnenkort wel een echt mooi liefdesliedje aan. Ik sluit niks uit. Ja, nee, een, uh, inderdaad... ...een, een mooie bellet of een, uh, een combi. Ja, ja, ja. Nee, dat gaat er zeker komen. Ik ga binnenkort... Uh, ...over een paar weken ga ik weer met Frank om de tafel zitten... ...want ik ben voornemens om dit jaar... ...zeker nogal een, een ...misschien zelfs twee nummers uit te brengen. Ja. Gewoon ook om... Uh, ja, een beetje in de spotlight te blijven. Want ja, zoals het nu, uh, zoals die nu loopt, uh, ja, dan hoop ik eigenlijk de rest uh, van het jaar ook wel uh, te ja. kunnen blijven. Ja, nou, ja, een lekkere zomerknaller is, is nooit weg natuurlijk. Zeker. En dat, uh, dat kun je aan Frank uh, wel toevertrouwen, laat ik het zo zeggen. Ja. absoluut. Hé hey Martijn, uh, waar kunnen mensen jou eventueel nu volgen? Uh, op Facebook neem ik aan. Ja, sowieso op, uh, op Facebook en Instagram. Martijn van den Broek, ja daar plaats ik ook regelmatig uh, ja, wat ik kan doen ben, uh, waar ik dat weekend sta, uh, wat, er, uh, ja, wat er eventueel aankomt qua, qua ja. boekingen en openbare dingen. Dus ja, daar kunnen mensen mij, uh, mij gewoon opzoeken, Martijn van den Broek, en natuurlijk gewoon op uh, Spotify en uh, YouTube. Ja, ja, en je hebt nog geen eigen site, hè? Nee, en ik, uh, ik weet ook niet of dat er gaat komen. Voor nu vind ik uh, Facebook en Instagram gewoon... Uh, ja, dat zijn wel de platformen waar ik het meest aan heb, zeg maar. Ja, ja, ja inderdaad. Hey, uh, dus Agenda kunnen ze gewoon lekker volgen op, uh, op Facebook. En uh, daar staat alles uh, omschreven Klopt, en beschreven. Klopt, ja. Uh, nou ja, er is mij alleen nog de vraag... Uh, wil jij me aankondigen? Zeker weten. Mijn naam is Martijn van den Broek. En hier is mijn single deze avond. Hé hey Martijn, dankjewel. Jullie ook bedankt. En graag gedaan en eh, graag tot de volgende single dan. Dat gaan we zeker doen. Hey, dan veel plezier. Dan. Dankjewel. Hey, tot ziens, hey. Hoi tot, hoi. Dan. Toen ik jou zag, zag ik al de pret in jouw ogen. Dat is niet gelogen. Ik kende jou niet. En jij had mij zelfs niet gezien. Nog niet misschien, maar jij had mij al van mijn stuk gebracht. Op jou heb ik zo lang gewacht. Ik wil bij jou zijn de hele nacht. Het wordt nog mooier dan ik had gedacht. Schat, deze avond blijf ik bij jou. Wil met je dansen tot de morgen dauw. Nou. Met jou. Ik zou kiezen, kwam niet verliezen. Je kende mij niet, maar ik zag dat jij wou wat ik wou. Wow, ik wou jou, ik reikte mijn hand op het dansvoer aan. Heel eventjes bleef jij nog staan, toen nam jij mijn handen in die van jou. Blijf ik bij jou Wil met je dansen Tot de morgen nou Met jou Heerlijke plaat eigenlijk, ja. Martijn van den Broek in deze avond. Even kijken, we gaan naar het nieuws toe. Uh, ja, en nieuws van 6 uur. We kunnen nog een plaatje doen. Dat gaan we doen. En uh, dat doen we met, uh, ja, hoe heet hij ook alweer? Beste vrienden, hier ben ik weer. Jan Bigel, En ons moeder En ons moeder nog. op keer.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 Ooit is in een club geweest Geen met zo'n vrouwke mee Mijn god, dat was een feest Maar toen ze daar Maar de centen vroeg Zei ik, dat heb ik niet Wanneer die vet mij sloeg En hey ja, ons moeder Zei nog, doet dat nou niet Maar ik Wat dacht ik toen, wat is het soms leuk om iets fout te doen? en nog. En uh, dat allemaal van uh, Jan Beagle. Wij gaan naar het laatste plaatje. En dan gaan we naar het nieuws. Ik zou zeggen, tot zometeen. Tot straks, na de commercials. Mijn hart gaat om jou. Want je liet mij alleen Je beloofte me trouwt, maar je ging van me heen mijn haar, vuilte me af, want ik ben niet van Waarom liet je mij zo alleen? De ring om jouw vinger, hij is niet meer van mij. Wat kan het jou nog schemeren? Je was toch een lieve vrouw van al.